Een spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dekker van Media wil meer openheid over wat programma's van de publieke omroep kosten. Daaronder vallen ook de salarissen van presentatoren en kosten van uitzendrechten. De NPO is verplicht die informatie te geven omdat het parlement correct moet worden geïnformeerd, zegt Dekker. De Tweede Kamer heeft al vaker om meer openheid gevraagd over wat NPO-programma's kosten. Op de A59 bij Rosmalen heeft een touringcar in brand gestaan. De chauffeur kon de bus op de vluchtstrook zetten. Verder zat er niemand in. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak aan de achterkant bij de motor. Er kwam veel rook vrij. De A59 was een tijdje dicht, wat leidde tot files. Bedrijven die giftig afval inzamelen, moeten pas betaald krijgen als ze kunnen aantonen dat alles verantwoord is verwerkt. Daarvoor pleit de Brabantse gedeputeerde Van der Hout in trouw. Aanleiding voor de oproep zijn de schoonmaakacties bij BM Recycling in Maasbracht. Dat bedrijf zamelde gevaarlijke stoffen in en sloeg die op... in plaats van ze verantwoord te laten verwerken. Bijna een derde van de Tweede Kamerleden stapt voortijdig op, meldt het FD. Sinds de vorige Kamerverkiezingen zijn 42 van de 150 leden vertrokken. Het hoogste verloop sinds 1981. Kamerleden gaan weg omdat ze teleurgesteld zijn, omdat ze in het bedrijfsleven aan de slag kunnen of omdat ze genoeg hebben van het heen en weer reizen. De rechtszaak van zeven boeren in de provincie Groningen tegen de Nederlandse aardoliemaatschappij gaat door. Ze eisten zo'n 6 miljoen euro van de NAM voor de schade door gasboringen. De NAM wil maar een klein deel van de schade vergoeden of niets. Onderhandelingen tussen de partijen hebben niets opgeleverd. Het weer, nog een enkele bui, verder in het zuiden de meeste zon. In het noorden en oosten meer bewolking. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen grijs en mistig, in het noorden de meeste kans op zon. En het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd met twee busjes. Tussen Knopert-Everdingen en Afrit-Everdingen staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkiezingen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Same ain't all They all be jocking. Keep up. Yeah. Players only. Come on. Pinky razor to the moon. Woo, www.zfmzandvoort.nl You. I forget just why I left you. I was insane. Say, play that pink 182 song. Yeah, we be beat to death in Tucson, okay? Just one of them...